De NVWA inspecteerde op Koning in de Dag op 181 plekken, vooral in de grote steden. Ook gisteren waren er al controles. Toen kregen negen mensen een boete omdat ze alcohol verkochten aan kinderen onder de 16. Het CDA vindt dat Nederlandse bewindslieden niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne moeten gaan... zolang er geen onafhankelijk onderzoek is naar de toestand in Oekraïnse gevangenissen. CDA-Kamerlid Ormel wil dat minister Roosentaal op zo'n onderzoek aandringt...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 Ja, goedenavond. Tegenover mij zit een jongensachtige man van 65. Een man die gemeenteraadslid was, wethouder, Tweede Kamerlid... staatssecretaris, fractievoorzitter in de Tweede Kamer... en burgemeester van Groningen. Sjaak Wallagen, welkom Goedenavond. in deze Groningse studio. Ik praat met u over twee dingen inderdaad. De actuele omstandigheden in het land en in de Partij van de Arbeid. En het tweede ding is integratie. Daar wil ik het met u uh, heel graag over hebben... want u bent immers hoogleraar integratie en in openbaar bestuur... Nou, koninginnen dachten maar als eerste. Ja. Beetje gevierd? Heel uh, behoedzaam. Namelijk in de, tuin, in de le tuin. Lezend. Maar niet onder de mensen, zal ik maar zeggen. Hangt dan de driekleur uit bij Huizen Wallagen? Ja. Nederlandse driekleur. Ja. Oranje sherp er ook aan? Uh, geen oranje sherp, maar wel een driekleur, want uh, ik heb de koningin hoog. U heeft de koningin hoog. Nou mooi. En uh, niet naar de vrijmarkt geweest, want uw kinderen zijn uit die leeftijd. Ja, denk ik aan. zeker. De ja. kinderen zijn warm volwassen, ja. We gaan terug naar koninginendag 2004. Acht jaar terug. Koningin Beatrix bezoekt Groningen. En dat klonk zo. Tijd. Wat moet een burgemeester van zo'n stad nog toevoegen aan de vreugde van de mensen dat u vandaag met uw familie bij ons bent geweest? Ik wil u zeggen dat het voor ons vandaag een hele bijzondere de Dag is. Dat we vanuit het hele land op zoveel manieren... van zoveel mensen steun en medeleven hebben gekregen. En ik denk dat dit fantastische feest vandaag... alle gevoelens onderstreept. En wij zijn u bijzonder, bijzonder dankbaar. Een aantal jaar geleden, maar ik kan me het goed ja. herinneren. Ja. Ja. Wat gebeurt er in de mensenleven toch ook veel verdrietigs, Want ook dat jaar volgde op... ...verdrietige ja, gebeurtenissen de in de, de koninklijke familie. En uh, ik, er waren honderdduizend mensen in de stad. En ik, ik, er gebeurde iets heel bijzonders, omdat je uh, niet alleen maar gewoon de, de vrolijkheid van uh, koninginnedag had, maar je merkte echt uh, dat de mensen de koningin, uh, nou ja. Uh, dat ze dicht bij de koningin wilde zijn. En, en de koningin voelde dat ook. Dus er gebeurde echt. Je kunt tussen individuele mensen, tussen individuen, kun je plotseling een vonk hebben die overschiet. Maar het kan ook tussen honderdduizend mensen aan één kant en de koningin aan de andere kant. dat zijn. gebeurde in Groningen. En er werd massaal toegezongen. Uh, de tekst van het lied, ik verstond hem niet nee, helemaal. Nee. Kleuren van de stad, verstond ik. Wat was ja. de tekst? Weet u het? Nou, nee, ik weet, weet ik niet meer. Het u was, zong het, was het volle borst mee, heb uh, ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Ik moest er wel een papiertje bij hebben, eerlijk gezegd. Want ik ben niet zo sterk in die dingen. Maar het was een, het was een lied met, met uh, nou echt honderden kinderen. Op de, op de grote markt. Maar wat ik vooral herinner is toch, is die uh, oprechte vreugde. En het idee van: um, Nou ja, we willen, we willen u laten merken dat er ook van u gehouden wordt. Dat het niet alleen maar nare publiciteit, die er ook in die tijd een beetje speelde, was. En Groningen is, Welke een, publiciteit is een was dat dan? Uh, over prinses Mabel uh, onder andere. Maar ik, ik denk dat, dat die Koninginnedag vooral getekend werd door een, door een oprechte emotie van de mensen. Ja, en die oprechte emotie die hebben we vandaag uh, opnieuw gezien... Uh, met uh, een koningin die opnieuw iets liet zien van uh, zichzelf. Uh, met haar woorden, jammer en verdrietig. Hè, dat ja. de familie daar niet compleet is. Er is dus wel degelijk een parallel met dat jaar. Nog een andere... Wanneer heeft u de koningin voor het laatst gezien? Um, of gesproken? Een paar, paar weken geleden. Een paar weken geleden. Ja. Welke gelegenheid was dat? Um. Ja, een openbaar gelegenheid. Ik weet het niet meer precies. Maar het was... Het was een, nee, dat een, kan een, me niet nee, voorstellen. Nee, eerlijk, eerlijk, kan eerlijk Ik niet moet voorstellen. Even heel goed aan denken wat het was. Ontmoet maar u het, haar zo vaak dat u niet meer ja, weet wat Ja, doordat je op allerlei plekken bent waar, waar uh, iets officieels is... Uh, gebeurt dat het laatste jaar toch nog wel heel regelmatig. Dat was als burgemeester zo. De koningin kwam heel veel in Groningen. Dat vond ik uh, altijd heel bijzonder, ja. maar ze kwam hier kennelijk graag en, en veel. Nou, laten we eens naar een ontmoeting gaan van anderhalf jaar geleden. Uh, dat was dus, ik dacht dat zal ongetwijfeld zijn laatste of ene laatste ontmoeting zijn geweest. Maar goed. Dat was uh, juli 2010. U bent benoemd als informateur. voor een niet tot stand gekomen Paars Plus kabinet. Ja. En dan ontmoet u haar meerdere keren, denk ik. Zeker. Uh, de, de, de, in levende lijf en ook telefonisch. Goed. Ja. En u bent daar aan, aan het informeren, ja. niet alleen. Dat was met uh, uh, Oerie Roosentaal ja. samen. Twee weken lang ja. is helemaal niet gelukt. En na twee weken hoorden wij het volgende. De koningin ontving vanmiddag het eindverslag van de informateurs Wallagen en Roosentaal. Dit waren vier fractievoorzitters die serieus een uiterste poging deden deze 14 dagen om eruit te komen. En je merkt op heel veel terreinen uh, dat ze er ook lol in hadden. En ze kregen ook pijn in de buik op het moment dat ze zagen... dat die verschillende randvoorwaarden die gesteld werden... de oplossing in de weg stonden. Ja, Sjaak Wallage, juli 2010. U zegt een uiterste poging, deden ze allemaal. En ze hadden pijn in hun buik dat het niet lukte. Was dat echt zo? Ja. Of maar... waren dit mooie woorden? Ja, kijk, er, was, er werd door Mark Rutte geen... Uh... Geen doekjes omgewonden. Hij wilde liever een kabinet met de PVV. Daarom had ik, kan hij toch nooit pijn in zijn buik hebben gehad. Nee, maar tegelijkertijd heeft hij gezegd... en ik vind dat hij dat ook waar heeft gemaakt... dat hij een serieuze poging wilde doen om te kijken of dat kabinet er kon. Maar vervolgens had hij randvoorwaarden die zo keihard waren... dat de andere partijen daar niet mee konden instemmen. Dus het was een onoverbrugbare kloof. Maar dat is wel zeker serieus gesproken. Ja. Um, ik wist overigens dat de kans dat dat zo lukken heel klein was. Ik stapte in de auto en zei tegen mijn vrouw en ik wegging, uh, dit is mijn mission impossible. Dus ik wist wel dat het de Weet kansen u, heel klein was. Weet u christenen werd. dat dan zeggen? No? God zegene de greep. Ja, nou ja, <laughs> in ieder geval wist ik dat de kansen heel klein waren. En dat kwam omdat uh, de VVD en in zekere zin ook de leiding van het CDA... Uh, eigenlijk uh, wilden ze dus binnen boord wilden halen. Ja, en dan vind ik de typering uiterste poging. We horen u ja. dat zeggen in juli 2000. Ze deden een uiterste poging. Is dat niet een tikje overdreven? Nou, de laatste middag hebben we met een, met een flip-over bij het bord... Heb ik gestaan met uh, getallen en een poging om te laten zien... hoe ver je zou kunnen komen met die bezuiniging. Echt een soort beetje ouderwetse schoolmeester. En uh, ja, dat was wel een serieuze poging. Want wat je merkt dan is dat het zou kunnen, maar je moet het ook willen. En uiteindelijk telt in de politiek de politieke wil. En uh, die was er dus uh, bij de VVD en bij, het, bij, bij de andere partijen... niet om de kloof die er was, die was enorm, Toch ja. Dus daarmee zegt u ook, ik was als informateur twee weken werken... onder het motto, God zegende de greep, mijn woorden. <laughs> ja. uh, Mission Impossible, ik ga het toch doen. U had nul teleurstelling dat het niet gelukt was? Uh, nee, ik was er vrij realistisch onder. En ja. ik, ik ben, uh, ik, ik was veel meer bitter. Later over de manier waarop uh, eigenlijk linksom en rechtsom te geprobeerd is een kabinet in elkaar te timmen... waarvan iedereen kon zien dat het. Uh, ja, dat het uh, grote risico's met zich meebrengt. Ja, nou, dan gaan we dan maar meteen. Ja. Zullen we maar meteen doorgaan dan? Naar uh, zaterdag 21 april. U, het lukte u niet als informateur. Sinds negen dagen weten we dus dat het kabinet... dat wel tot stand kwam, uiteindelijk dus een mislukking ja. werd. Wat dacht u toen u uh, negen dagen geleden... van de val van het kabinet Rutte hoorde? Ja, ik denk dat ik hetzelfde voelde wat je in kringen van het CDA ook sterk zag. Namelijk ook iets van bevrijding. van Laten we ons nog langer gijzelen door iemand die zo polariseert en mensen zo uit elkaar speelt en die zo duidelijk alleen maar politiek staat te bedrijven en uh, dat, dat dat uiteindelijk stopt, ja, dat, dat, ik had daar wel opluchting over, ja. Nou, en, u heeft geen moment gedacht, ik had beter mijn best moeten doen. <lacht> dan hadden we die andere al het jaar zo niet doorgemaakt. Nee, want, want voor, voor, Mark nou, Rutte was, voor Mark Rutte was samenwerking met Wilders zijn eerste keus. Ja. Nou, die heeft hij nu helemaal, dat pad heeft hij helemaal af kunnen wandelen en uiteindelijk moet je vaststellen, het is een doodlopende steeg. En nee. dan vind ik het wel weer van, uh, van flexibiliteit en karaktergetuigen in de Nederlandse politiek... dat we dan ook allemaal opgelucht ademhalen... en vervolgens kijken, nou ja, hoe nu verder. Ja. Uh, zullen we even nog de actuele politieke omstandigheden... dan even doornemen? Uh, Samsung en uw partij, de Partij van de Arbeid, staan buitenspel. Het lijkt vooralsnog niet heel voordelig voor uw partij uit te pakken. De laatste peiling was weer min vijf, op 19 zetels. zijn natuurlijk maar peilingen, trek ik eraf. U bent een politiek dier... Had Samson het anders kunnen doen dan hij het nu heeft gedaan? Nou ja, je hebt, je hebt, net als toen bij die mislukte formatie waar ik een rol in speel... je hebt altijd voor onderhandelingen twee partijen, meerdere partijen nodig. En de, de indruk die ik sterk heb is uh, dat de, de, de, de, de bereidheid om ook naar de Partij van de Arbeid te luisteren... ook bij sommige andere partijen ook wel heel gering was. Dus het is een, als je haast hebt en je gaat dus zitten met mensen waarvan je denkt... daar kan ik het mee eens worden, ja, dan, dat begrijp ik, maar... Dit, zijn, dit is maar een tussenfase. Hè. Dit is een fase waarin deze brief naar Brussel klaar moest. Ja. We gaan op weg naar verkiezingen. We krijgen debatten. De vraag is of Kam hij het anders had kunnen doen. Ja, ik betwijfel of het veel uitgemaakt zou hebben. Ik denk, denk dat met name D66 uh, er zo op gebrand was om dicht bij uh, de VVD uit te komen. Dat men niet een serieuze poging heeft willen doen om die benadering ja. die Samson had uh, recht te doen. Je kunt zeggen er was misschien te weinig tijd voor. Dus ik heb ook wat begrip voor, voor de tijdstruk waaronder dit verstand is gekomen. Ik denk dat dit meer het eerste woord is dan het laatste woord over de samenwerking. Omdat de kiezers er ook nog iets over te zeggen hebben op 12 september. Nou, We gaan een hele spannende tijd tegemoet wat dat betreft. Andere, uh, andere politieke actualiteit... wordt gevormd door de voorzitter van uw partij... Hans Spekman. Hij ging het laatste nummer van Vrij Nederland... van afgelopen donderdag vrijdag... ging hij uh, flink keer tegen zelfverrijking. De graaikultuur aan de top. En hij noemt daarin in dat interview ook uw naam. Als commissaris van TNT en PostNL... stemde u in met 12 miljoen aan bonussen... voor de hoogste bazen van het postbedrijf. Peter Bakker alleen al kreeg naast zijn... al hoge salaris 4,5 miljoen euro bonus... En de vraag is dan, hoe pijnlijk is het voor u... dat uh, de voorzitter van de Partij van de Arbeid... Uh, de partij die u zo dierbaar is, dat die met deze kritiek komt? Nou, oh, Ik vind het vooral een, een, een omgangsvorm die me niet aanstaat. Kijk, als je bezwaar hebt tegen het beleid van een onderneming... in dit geval PostNL, dan kun je een discussie over voeren. Maar dat doe je dan, als je daar mensen op aan wil spreken... En niet via, via de media, dat doe je rechtstreeks. Dat is de stijl. Ja, nee, het is erg belangrijk. Naar de inhoud dus toe... De, dus, de, naar de, inhoud de toe is, dus is nu fysiek tussen uw -man, nou, ik, u en spekman. Nou, we eigenlijk. gaan binnenkort een keer praten en dan moeten we maar eens even kijken. Ik denk dat als men zakelijk kijkt naar wat hier nu eigenlijk is gebeurd... Uh, de leiding van het bedrijf heeft aangekondigd... van de variabele beloning in 2012 af te zien. En de raad van commissaris en heeft... En ook over 2011, hè? Ja, maar ik heb het nu over de bereidheid van de leiding van dit bedrijf... om naar de toekomst toe te zeggen, gegeven... Al die ellende in het bedrijf zelf zien wij af van een bonus. Dat is na die maatschappelijk debat hun conclusie. Ja, maar, dat maar die 12 positief. miljoen is wel al in de zak gestoken. Ja, maar die bedragen kloppen ook helemaal niet. Daar worden appels en peren opgeteld. Wat ik belangrijk vind, is dat je begrijpt... Er is niks aan de hand. Nou, dat je begrijpt dat uh, er is vaste beloning en er is variabele beloning. Het woord bonus suggereert dat het een extraatje is. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Met de leiding van dit bedrijf zijn afspraken gemaakt. En die afspraken moet je nakomen. Wat ik nog principieel vind is... wij zitten daar natuurlijk niet voor een partij. Wij moeten het belang van een bedrijf... en dat zijn alle betrokkenen, de mensen die er werken... maar ook de aandeelhouders, ook de klanten. En ik denk dat we dat net zo in tegen doen als al het werk wat we daarvoor deden. En ik zou het op prijs stellen als de kritiek is... op leden van de partij die daar niet namens die partij zitten... dat je dat op een, op een ordentelijke manier met elkaar bespreekt. Maar wat me opvalt, is, u noemt niet de ontslagen werknemers... en daar heeft Hans Spekman het over. Ik citeer hem. Ik vind die opstelling onuitstaanbaar. Die bonussen waren mede gebaseerd op een rapportje... waarin stond dat de werknemers tevreden waren over de directie. Nou, mijn buren en mijn zus werken bij PostNL. Die vertellen heel andere verhalen. Er is daar grote spanning op de werkvloer. Ja. Mensen zijn voortdurend bang dat ze morgen ontslagen worden. Kok en Ballage hebben daar een blinde vlek voor gehad. Ik neem hen dat kwalijk. Dat zijn woorden van Hans ja, hij, hij spreekt hier zonder kennis van zaken want precies op dit punt is een deel van de variabele beloning niet uitgekeerd. Die variabele beloning krijgt de top alleen maar als de werknemers tevreden zijn en de klanten zijn tevreden. Nou, voor 2011 was dat niet het geval en dus is dat deel van de variabele beloning niet uitgekeerd. Dus precies op het punt waarop hij nu heel veel tamtam -tam maakt, zit hij er gewoon naast. Maar mijn stelling is, laten we nu maar eens het hele beloningsbeleid goed met elkaar doordiscussiëren. Ik ben ervoor. He? Maar nou, hij zegt ook land. de sfeer in, op de werkvloer is slecht. Mensen zijn, bang. Nou, wij zijn... mensen zijn bang bij de post dat ze ook ontslagen worden. Ja, ik denk dat een bedrijf als PostNL, waar enorme veranderingen nodig zijn... Uh, moet proberen om juist ook die gevoelens van de mensen die daar werken... heel serieus te nemen. Daar ben ik het mee eens. Okay. Maar laten we niet doen alsof uh, een deel van de beloning die mensen krijgen... Uh, ja. niet juist is afgestemd, ook op de tevredenheid van de werknemers. Ja. Want dat is het geval. Ja. Maar goed, hij gaat er wel hard in, Hans Bekman. Hij gaat nu ook een commissie integriteit zelfs instellen... kondigde hij aan in het interview die moet de sociaal-democratische de moraal van PvdA-bestuurders... ook van oud-politici als u, meneer Wallagen, moet die handhaven. Nu ja, dus slaat dat overigens niet op mensen zoals Wim Kok en ik... die commissaris van een groot bedrijf nee. zijn. Maar het gaat over mensen die namens de Partij van de Arbeid... ergens een functie vervullen. Dat Vind, is hier dus niet het geval. Vindt u dat Hans Peckman mag meedenken over de mate van moraliteit... van mensen zoals u en welke ander lid van de Partij van op de Arbeid... Op het moment hoort? dat het gaat om functies in de politiek mag je mensen beoordelen of ze moreel goed handelen als het gaat om... Functies waar de Partij van de Arbeid verder niets mee te maken heeft, mag je nog steeds de uitkomst beoordelen. Maar dan vind ik, dan moet die persoonlijke en moralistische lading een beetje tussen Ik denk dat de Partij van de Arbeid, als het om inkomenspolitiek gaat en om variabele beloning. En hoeveel willen we gaan in dit land met bonussen. Een heel goed punt kan maken. Daar kunnen commissarissen die verstand hebben van dit onderwerp ook bij helpen. Maar laten we die twee dingen wel uh, afzonderlijk onder ogen zien. Ja, maar moet men een sociaaldemocraat als u bent, mm -hmm. toch iets met u doen? Nou ja, ik ben, ik ben vooral een beetje uh, verbijsterd over het feit dat er zo slordig met de feiten wordt omgegaan. Dat is één. En dat doet u persoonlijk niet dan? Nou uiteindelijk, als je je staat te scheren morgens, moet je zeker weten... dat je fatsoenlijk beleid hebt gevoerd. En als je dat weet, dan raakt je dit type moralistisch verwijt wat minder. Dat laat onverlet dat ik met wat er met mensen gebeurt... mensen die moeten worden ontslagen, uh, uh, heel erg meeleef. Dus het is niet een kwestie van, van kilte, maar het is een kwestie van... Uh, ik wil niet aangesproken worden op dingen die ik niet gedaan heb. Nee. En dan kom je naar buiten toe als je je geschoren hebt. En dan heeft de SP, want ik zag het een maand geleden... Een zak met... met, ja, nou met goed, ik heb zelf opgehangen ik, ik heb aan de, de deur. Ik heb zelf met het verleden voldoende actie gevoerd... om dat ook weer met een korreltje zou te doen. U mag dat wel, die vorm van actie. Ik word daar voeren. niet ten vervigd van. Maar ja, we gaan een goed gesprek tussen Hans Pekman en U zien... en geen confrontatie, geen ruzie worden. Nou ja, uit. We gaan heel serieus praten over de vraag... als de Partij van de Arbeid vindt dat we in dit land... geen variabele beloning moeten hebben, dat het kan. Maar dan praat je over een herziening van het beloningsbeleid. Uh, daar heeft toevallig de Raad van Commissaris van Prostanel van gezegd... dat ze bereid is daarover na te denken, dus laten we daar maar over ja. nou, gewone mensen zijn nog steeds verbijsterd over miljoenen hoor, die aan de top Zeker, worden betaald. Zeker, maar dat zou betekenen, dat, maar dat kan betekenen, maar dat moeten we dan ook naar iedereen toe doen, en niet alleen bij één bedrijf. Dat kan betekenen dat we in Nederland een principieel debat voeren over de hoogte van de beloningen, niet alleen bij de overheid, maar ook bij particuliere bedrijven, maar ik, ik vertel u er alvast bij, dat leidt tot een type wetgeving waar ook een meerderheid in de Kamer voor moet zijn. Ja. Nou, We gaan dat uh, zeker zien. Ik praat met uh, Jacques Wallagen nog steeds. Ik introduceerde hem als een jongensachtige man van 65. Ja, zo voel ik het misschien ook wel. Ja? Ja. Sport u ook nog een beetje? Uh, ik sport, ik loop veel met de hond en ik zwem. En, uh, ja, nee, zeker. Uh, uh, 65 en nog wel allerlei uh, activiteiten. Ik ga met u over het tweede ding... ...van deze twee dingen praten. En als inleiding daarop laat ik een geestverwant van u binnen de Partij van de Arbeid aan het woord. Uh, Ella Vogelaar, over de wortels van uw aandacht, meneer Ballage... ...voor de integratie van minderheden. Jacques Ballage is iemand die heel principieel en duidelijk altijd over integratie heeft gedacht. Voor hem is het heel cruciaal dat je mensen moet insluiten en niet moet uitsluiten. En... Uh, ik denk dat dat te maken heeft met zijn eigen Joodse wortels. En dat hij dat van huis uit heel erg heeft meegekregen. Daarin is opgevoed en uh, verteld is wat het kan betekenen als uh, bepaalde bevolkingsgroepen gestigmatiseerd worden. En systematisch uh, tot zondebok uh, worden gemaakt in de samenleving. Ja, Ella Vogelaar over u, Jacques Wallagen. ja, ik denk dat dat klopt. <kliek> Wij waren thuis uh, natuurlijk. Uh... Heel scherp als het ging om, om, om discriminatie. Mijn ouders hadden dat dan een lijve uh, meegemaakt. Moesten onderduiken met mijn oudste broer. Die toen een jaar of vijf, zes was. En ze hebben altijd... Uh, met delen, van... Van, uh, delen van uw familie? Hebben de oorlog ook niet overleefd? Nee, een groot deel, zoals bij de meeste uh, Joodse families. Mijn vader was altijd heel scherp op het feit dat je uh, de religie van anderen... moest, moest uh, dat je daar respect voor moest hebben. Dus je hoeft het zelf niet te geloven. Maar je moest wel opkomen voor het feit dat iedereen moest geloven wat hij wil. Dus het debat wat mede door Wilders is ontstaan in ons land... waarbij mensen als... Waar het zogenaamd gaat het om de islam... Maar iedere moslim voelt zich daarin aangesproken. Daar herken ik heel erg in het gevoel van mijn ouders... die, uh, ja, die als joden plotseling uh, allerlei etiketten op zich geplakt kregen. En uh, die, die, dat ongenuanceerde praten over mensen... Het als één groep behandelen en ze in de hoek zetten... Uh, ja, dat, dat, dat, is natuurlijk, dat heb ik al met de paplepel ingegeven, dat dat niet moet. Nou, maar u bent een... Uh... Beleidt u het Joodse geloof? Nee, ik ben, nee. ik ben niet religieus. Wordt word nu met het vorderen der jaren die Joodse herkomst belangrijker? Ik praat er misschien iets meer in het openbaar over. Maar ik denk niet dat het uh, erg veel anders is geworden in de loop van de jaren. Uh, het, het kleurt natuurlijk heel sterk je leven als je opgroeit in een gezin. wat, wat zo intensief de oorlog heeft meegemaakt. Ik ben me wel heel erg gaan uh, emotioneel gaan betrokken voelen bij mensen die nu. Uh, in ons land uh, eigenlijk vanwege hun geloof in de hoek gezet worden. Dat vind ik, dat kan niet. Ik ben ook echt nog steeds verbijsterd dat de kerken in ons land niet veel scherper stelling hebben genomen tegen uh, de manier waarop Wilders de keer ging tegen de islam. Uh, godsdienstvrijheid is ondeelbaar. En, en dat geldt ook voor de vrijheid van onderwijs. Het feit dat, we, dat, je, dat je eigenlijk. En op een eenzijdige manier uh, de, de scholen van islamitische achtergrond uh, in de hoek zet. Uh, daar hebben partijen aan meegedaan, die hebben daar wetten voor gemaakt. Dat, dat, dat schendt eigenlijk het grondrecht van de vrijheid van onderwijs. Nou, nou bent u uh, hoogleraar uh, integratie en openbaar bestuur, ja. zo heet dat, uh, aan de Universiteit van Groningen. Dat doet u uh, één dag per week. Integra het begrip integratie het is een beetje abstract, een diffuus begrip misschien wel. Gaat integratie alleen over buitenlanders en over moslims? Nee, nee dat, is een, dat is een goed punt. Het gaat in feite uh, over verschillen. Het gaat over identiteit. Het gaat over het feit dat uh, ik ben een Groninger en ik ben een Nederlander. Niemand zal tegen mij zeggen... Uh, hey, je kunt alleen maar een Nederlander zijn als je dat Gronings een beetje wegdrukt. Uh, mensen hebben verschillende identiteiten. En wat wij met elkaar moeten leren is dat we die verschillen uh, accepteren. Dat we een beetje intelligent mee omgaan. Uh, we vragen van iedereen dat hij zich gedraagt, hè, dus naar de, naar de gezamenlijke wetten en normen van dit land. We vragen van iedereen dat hij, dat hij uh, zijn uiterste best doet om mee te doen. Maar... Iedereen mag ook van de ander vragen dat hij respect heeft voor de eigen identiteit. In een land als Amerika is het heel normaal om te zeggen ik ben een Italiaanse Amerikaan. Uh, om, om te zeggen ik ben dus zowel Amerikaan, maar mijn grootvader kwam uit Italië. Die identiteit van Amerikanen bevat altijd twee of drie elementen. Maar altijd met de nadruk op Amerikaan. Zeker. En dat is in Nederland ook zo als je hier en je wilt hier blijven... en je wilt dat je kinderen hier opgroeien... dan word je uiteraard Nederlander. Onder maar... Marokkanen heb je ook inderdaad twee stromingen. Ja. Sommigen noemen zich Marokkaanse Nederlander... Ja. en anderen noemen zich Nederlandse ja, En Dat dan zit wel... de essentie, het verschil. Ja, maar ik denk dan altijd... laten we maar kijken hoe het met hun kinderen en kleinkinderen gaat. Dat zijn natuurlijk... Marokkaanse Nederlanders en ja. de mate waarin ze Marokkaans willen zijn... en Nederland bepalen mensen zelf. En ik geloof dat als wij iets ontspannender met dit vraagstuk zouden omgaan... en iets meer respect ook zouden betonen voor het feit dat... Kijk, als, als Friesen naar Amsterdam gaan... en na twee of drie generaties zijn het hele Amsterdammers geworden... maar ze noemen hun kinderen Tjitske en Bouke. En dat doen ze omdat ze die band met Friesland ook voelen. Nou... Niet veel anders is dat idee dat je zegt... van ik, mijn, mijn ouders kwamen uit Turkije, ik groei op in Amsterdam... maar uh, ik wil die speciale band, je hebt een moederland en een vaderland. Nou, die, die flexibiliteit... Die is een beetje in het gedrang gekomen de afgelopen jaren. Ja, u zegt we moeten er ontspannen mee omgaan. Dat zou ik adviseren. Uh, zou ontspannen ja. ermee omgaan ook kunnen betekenen harde grappen maken? Over ja. andere bevolkingsgroepen? Oh, nou, ik geloof dat, dat een beetje humor en een beetje scherpte helemaal geen kwaad kan. Ik, ik ben altijd, uh, de, dus harde de, grappen mag? Ja, mits, maar niet echt discriminerend. Kijk, je moet. Ja, dat moet, grensgebied dat is lastig. Ja. Harde grappen over joden mag, harde grappen over katholieken mag. Ja, nou, maar het vaak die kwetsend zijn. Joden mogen die vaak grappen wel over zichzelf maken, maar, maar anderen mogen dat an, weer niet. anderen weer een beetje minder. Ja, vindt u dat uh, echt? Nou, het hangt er heel erg vanaf. het gaat de, natuurlijk de, om de intentie ook. Het gaat inderdaad het gaat over de vraag of het boosaardig is of niet. Uh, Najiba Mali kan hele sterke grappen maken over uh, de groep waar hij uit voortkomt, zonder dat het boosaardig is. En de vraag waar wij voor met elkaar is, uh, de, de, die samenleving met al die grote verschillen... gaat niet weg. Dit is de realiteit. En uh, de manier waarop de afgelopen jaren daar politiek in is gemaakt... met name door Wilders, doet alsof je terug kunt naar een samenleving... van één kleur en één cultuur. En dat zal niet zo zijn. Dus nee. laten we die realiteit nou als uitgangspunt nemen. Ja. Uh, maar toch, u bent een man die uh, 15, 20 jaar geleden meer in de heilzame integratie van minderheden in ons land uh, geloofde. Is het, moet u niet erkennen dat dat proces van integratie... zeker als er op, over uh, democratie, over seks, over opvoeden van kinderen... totaal anders wordt gedacht? Dat het een veel pijnlijker proces is dan u twintig jaar geleden voorzag. Nou, in, in twee opzichten uh, ziet het er nu anders uit dan ik het twintig jaar geleden zag. Het eerste is dat de spanning in het portiek uh, die er is... Uh, te laat ontdekt is, dat vind ik wel. Het tweede, het ja, vindt u dat, dat u dat zelf ook laat ja, gezien ik, hebt? Ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer daartegen aanliep. Dat want dat is natuurlijk een verwijt dat heel veel richting Partij ja, is gekomen. Ja, ik, ik denk dat voor de hele samenleving gold overigens, hoor. Maar vaak komen dingen dan bij de PvdA terecht. Maar ik, weet, ik ja, herinner me dat, dat ik... dat vind op, ik nou een goede ja, grap. Ja, <laughs> ja, ik was op Feyenoord en er zei een, een, een autochtone mevrouw tegen mij... Ja, als ik hier in de winkel kom, dan kan ik de niet verstaan... want die praat alleen maar Arabisch. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, dat is, dat is niet goed. Ja, maar ik heb en het over span... andere dingen, over opvoeding, democratie, ja de de rol van vrouwen. Dat is het tweede punt. Eerst was was dus in het partiek. En het tweede punt is, er zit een spanning tussen... Uh, orthodoxe opvattingen en de moderne Nederlandse samenleving. Maar, zeg ik erbij, dat hebben we ook met hele strenge katholieken... en hele strenge gereformeerden. En uh, vrijheid betekent ook ruimte voor orthodoxie. Dat is een heel onaangenaam onderwerp. Want de moderne geëmancipeerde samenleving... Hè, die wil helemaal niet horen van uh, de, de toch wel heel uh, ouderwetse opvattingen... in al die religies, maar ze zijn er. En ik ben voor die discussie voor de dialoog, maar ik ben er heel erg tegen... dat we opeens alle mensen die islamiet zijn... of alle mensen die katholiek zijn... Eh, als het ware confronteren met de meest orthodoxe variant die daarvan is. Dat lijkt me niet reëel. Ja. Eh, toch nog één keer, het is een pijnlijke proces. Bent u, nou, u bent hoopvol gestemd, daar ja. gaan een paar generaties overheen. Nou werkt u dus als hoogleraar. U spreekt met dezelfde bevlogenheid waarmee u mij nu toespreekt... ongetwijfeld ook studenten toe... Uh, ja. Vooral witte collegezalen? Nou, waar ik heel optimistisch over ben, dat is de enorme groei van het aantal allochtone studenten in ons land, met name in het hoogboeksonderwijs. Dus je spreekt niet onderwijs. alleen maar witte collegezalen. Nou, ik, ik, heb, ik heb geen onderwijstaak in Groningen, dus ik geef heel weinig college. Ik denk, denk met name na over wat voor soort onderzoek moet er gebeuren. Maar als ik gewoon naar het land als geheel kijk, er komt nu al een hele generatie hoogopgeleide allochtone Nederlanders tevoorschijn, waar we veel aan zullen hebben. En als u me vraagt ben je optimistisch of pessimistisch dan ben ik optimistisch, omdat het opleidingsniveau met sprongen vooruit gaat. En ik ben somber als ik zie dat werkloosheid onder allochtone nog steeds aanzienlijk hoger is dan onder de gemiddelde Nederlanders. Ja. Dat laatste is natuurlijk betekent dat een crisis minderheidsgroepen nog weer extra hard raakt. Ja. Nou, in, in uw bewogenheid en in uw uh, concentratie op dit punt... zei u drie jaar geleden toen die PvdA integratienota verscheen... dat die nota eigenlijk veel te recht van toon was... en dat de Partij van de Arbeid daarmee ook achter Geert Wilders aan zou lopen... Is het inmiddels wat beter gesteld met de dus integratiebewustzijn ja, in dus de partij? Gelukkig met die nota niet te veel gebeurd. en ondertussen. Oké, okay, ja, het, is, en ondertussen, het is papier in de laag staat. Nou, het, het was vooral uh, meedijnen op, op, op de golven die het we toen zwaar waren. Je was gesteld. Ja, omdat ik vind dat vanuit je beginselen je niet moet spreken over wat mensen allemaal niet mogen en wel moeten... maar je moet spreken over potentie, over kwaliteit... over wat je, wat je uit mensen wil halen. En uh, de hele toonsoort was toen, in mijn ogen, te veel van wij en zij... en te veel met het vingertje wijzen naar wat er allemaal niet mocht. Ik ben ervoor dat we de, de, de, de kansen die mensen uh, moeten hebben... dat we ze die helpen om die te grijpen. En ja. nogmaals, als ik zie wat er nu voor... Hoogopgeleide jonge mensen komen met, met hun kwaliteiten, dan ben ik optimistisch. Ja. En dan ben wil eigenlijk... ik graag dat de partij dat ook doet en daar niet al te tobberig over doet. Doen ze het goed op het ogenblik? Nou, de, de, de partij. De, de, de sociaaldemocratie gaat in heel Europa door een, door een hele lastige fase. En ik heb eigenlijk veel begrip nee, voor, hoe, voor hoe lastig. Ja, geleidelijk aan vind ik dat het optimisme daar weer een beetje boven water komt. U, u, houdt, u heeft dezelfde bewogenheid en bevlogenheid als uh, pak een beetje uh, tien jaar geleden. Ja, zei het dat ik wel um, uh, zie hoe spannend de samenleving is geworden. Goed, nou, Sjaak Wallagen op uh, deze 30 e april was een genoegen om met u te spreken. U kunt reageren natuurlijk op onze website www.tweedingen.nl. Morgen weer het vertrouwde geluid van Margreet Rijntjes, mag ik zeggen. Want dat geluid heeft u natuurlijk ook graag, zeker. En dan gaan we nu naar uh, BNN Today. Dit was uh, Groningen en in Hilversum zit Luc I. Kink. Goedenavond, Luc. Waarover gaan jullie het hebben nou ja, in BNN Today? Wij gaan de dag samenvatten. Wat wel een keertje tijd, hè? De dag is de bijna dag voorbij. Ja, Dus we dachten, we gaan de hele dag samenvatten. De hele dag zijn verslaggevers op pad gegaan. En die hebben ja, allemaal reportages gemaakt over heel Nederland. Wat er allemaal gebeurd is vandaag. Dus dat uh, gaan we doen in BNN Today. Straks na het nieuws met Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal. Koninginnedag in Amsterdam heeft iets meer dan 700.000 bezoekers getrokken. Vorig jaar waren dat er 100.000 meer.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 En PVV-leider Wilders zegt dat hij geen plannen heeft om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Hij spreekt geruchten daarover met klem tegen. Wilders is momenteel in de VS om zijn boek Marked for Death te promoten. De laatste weken gaan er geruchten dat Wilders mogelijk Ayane Hirji Ali achterna zou gaan. Zij werkt sinds 2006 bij een conservatieve denktank. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc ik Kink. Het is twee minuten over half negen. Goedenavond. Het is Koninginnedag 2012 en we gaan hier in BNN2D de dag samenvatten. Wat heeft Nederland eigenlijk allemaal gedaan vandaag? We spreken met uh, heel veel mensen, zoals Boris van der Ham, he, politicus, maar ook met uh, touwtrekkers die in Veenendaal hebben touw getrokken met Maxima. Met Marcelo, Marcelo is een enorme Koningshuis-fan. En met Rob van Gijssel, hij is burgemeester van Eindhoven. En misschien ook wel met jou, want je kunt meepraten in dit programma. Daar gaat het allemaal om 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat heb je gedaan vandaag? Simpele vraag, simpel antwoord misschien ook wel. 0800-1121, 0800-1121. En de hele dag zijn ook onze verslaggevers op pad gegaan. En die hebben een beetje well, de dag voor je samengevat. Wat gebeurde er in Amsterdam, wat gebeurde er in Utrecht... maar wat gebeurde er ook in de kleine dorpen hier in Nederland. En ik ben benieuwd wat jij dus hebt gedaan. 0800-1121, 0800-1121. En straks na tien uur is er natuurlijk ook gewoon sport. Tom van Peperstraten, goedenavond. Goedenavond. Ja, geen koekhappen, ja, geen, geen zaklopen, Een louter serieuze sporten vandaag. Oh, ja, echt waar. Ja. <laughs> uh, we gaan het een beetje hebben over voetbal en tennis en zo. Uh, voetbal, om te beginnen. Dik advocaat, die stapt na het EK op als bondscoach van Rusland. De wil wil geen reden geven voor zijn vertrek. Maar het maakt wel de weg vrij om als hoofdtrainer bij PSV aan de slag te gaan. PSV is op zoek naar een hoofdtrainer. Omdat interim Filip Cocu volgend jaar de A1 van PSV onder zijn hoede krijgt. Tennis Robin Haasen heeft de tweede ronde van het graveltoernooi in Estoril bereikt. Haase won in de Portugese badplaats in twee sets van de Italiaans Simone Borelli. En Nederland heeft in het vrouwentennis weer drie speelsters in de top 100. Kiki Bertens klom door haar overwinning in het toernooi van Fez van de 149ste naar de 92ste plaats. Behalve Bertens staan ook Michela Krajcik en Aranxa Rus in de top 100. Morgen om half vijf begint voor de Nederlandse volleybalvrouwen het Olympisch kwalificatietoernooi in de Turkse Ankara. Uh, Oranje speelt dan tegen Polen en het is de laatste kans voor de volleybalsters. Het wordt een lastige, want van de acht in Ankara aanwezige landen plaatst er zich maar eentje voor Londen. Het zijn stuk voor stuk toplanden. De nieuwe bondscoach Guido Vermeulen schat de kansen voor zijn team. Uh, die kans is er altijd. Uh, we zijn natuurlijk één van acht, dus als je het uh, mathematisch bekijkt is dat 12,5% die kans. Uh, en die kans begint bij ons uh, tegen Polen. En daarna kunnen we meer zeggen. Ik denk dat als je naar de acht landen kijkt, zijn wij op dit moment uh, land 5-6. Na de wedstrijd tegen Polen speelt Nederland een groep zes tegen Rusland en Servië. En mogelijk dus nog een kruisfinale en finale. En zo meteen om 9 uur is de aftrap van de wedstrijd van de waarheid in Engeland. In Manchester tussen de twee grootmachten uit die stad, Manchester United en Manchester City. Het Engelse kampioenschap staat daar op het spel. Verslaggever Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Ron. Wat is voorafgaand de stand van zaken? Manchester United is de koploper met nog drie wedstrijden te spelen. Waaronder dus die uh, derby tegen, tegen City met 83 punten. En Manchester City staat tweede en heeft nog maar drie punten minder. Dus het is uh, erop of er, uh, eronder voor uh, Manchester City met name. Wedstrijd wordt uh, gespeeld ook in het stadion van City. Ja, het is uh, spannend geworden in Engeland. Want nog maar een paar weken geleden leek alles beslist. City verloor van Arsenal. En Manchester United had een voorsprong van acht punten. Dat leek het wel te gaan uitspelen. Maar United is gaan morsen. Verloor van Wigan. speelde gelijk. Um, afgelopen weekend tegen Everton 4-4. Ja, Manchester City drie wedstrijden gewonnen met een doelstaldo van 12-1. Ja, dan kruip je dus naderbij. En zo is het verschil op drie punten gekomen. Eerder op Old Trafford werd het 6-1 voor City. Zal dat nog een beetje meespelen? Nou, dat speelt in elk geval in het hoofd van de supporters natuurlijk wel mee. Want Manchester United is in eigen huis werkelijk vernederd door City. Uh, overigens is er al een soort van revanche voor geweest. Dat was uh, in, de, in de FA Cup. Dat was op 8 januari. Toen ook in dit stadion won United met uh, 3-2 met een weergaloze Rooney. Dus um, ja, er is al iets van revanche geweest. Maar het is duidelijk dat Manchester United kampioen wil worden. En dan zal het dus vandaag van City moeten winnen. Ja, andersom is die wens er ook. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen dat in één stad, twee van deze grote ploegen... dat dat uh, vanavond wel voor wat spanning zorgt. Onze Nigel de Jong, is hij van de partij? Ik heb de opstelling nog niet helemaal gezien. Dus um, dat moet ik nog even uh, geheim houden. Dus tot, uh, tot een uur of negen. Maar dan is, uh, is wel duidelijk als die wedstrijd begint. natuurlijk Of hij speelt of niet. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij niet speelt. Uh, en dat hij een, een plekje op de bank heeft. Vanaf negen uur live te volgen hier op Radio 1. Dankjewel Ronald. En later natuurlijk in Langs de Lijn de ontknoping. En verder in Langs de Lijn ook nog boksen en roeien. Kijk, genoeg te doen dus straks in Langs de Lijn na tien uur. Dankjewel. Aan de oranje. Pitter. Radio 1, BNN Today. Dat heb je gedaan vandaag op Koninginne Dag. Laat het weten. 0800-1121. 0800-1121. En onze verslaggevers zijn de hele dag op pad gegaan. En ja, als je dan gisteren al begint hè, in Utrecht... ja dan begin je eigenlijk met alcohol. Waarom hou je het hoofd vast van je vriend? Als ik hem los had, valt hij. Is het echt zo? Oké, okay, laat maar even praten. We zijn samen uitgegaan met z'n allen, lekker op één level. Maar één van ons is een beetje oud gegaan. En dat was de half Marokkaan. Maar dat maakt niet uit. Hij is familie van ons, dus het maakt helemaal niet uit wat er gebeurt. En we gaan er gewoon helemaal los en we wachten tot hij gezond, ergens afgevoerd. Gaat het gebeuren dan nu met hem? Want hij, hij doet niet eens met hij, zijn ogen open. Waarschijnlijk wordt hij meegenomen. Door de ambulance. Wat hebben jullie gedaan vanavond? We hebben niks. We hebben alleen gedronken, lach, uh, lachgasballonnen verkocht en een beetje een joint gesmokt. Meer niet. Ja, zo van een beetje open. Is het is helemaal lijkblek. Uh. Alles eruit, jongen. Nee, nog rechtop, dat gaat alles eruit, alles eruit, alles eruit, alles eruit, alles eruit, Tari, kom op, jongen. Wil je hem laten overgeven? Ja, zodat alles eruit, alle alcohol moet eruit zijn. De ambulance is inmiddels gearriveerd. Is dit is een bloed. tot ze. Dus er wordt op een frankaar gelegd met twee vrienden en ambulancepersoneel. God, dat is wel ver heen, hè? Sanjay, moet ik bij even mee? Gaan jullie mee met hem? Ja, nee, nee, nee, nee. Ik ga met hem mee, absoluut. Een vriend van me. Ik ga gaan sowieso niet zo laten leiden. Ik Ga met hem mee. Heb je geld? Ja, genoeg. Ga lekker slapen? Nee, ja. <laughs> ik wacht gewoon lekker tot wel je terug bent. Ja, ik kon erop, even, even wegweken. Ja jongens, sterkt. Dankjewel. Jij ook, hè. En... Heel bij je. Keep ja, ben Heel aan. Om ja, de man van de ambulance. Stapt achter het stuur. En de drongen wordt dronken, afgevoerd. Hij kan geen woord meer zeggen. Kots liep uit zijn mond. Ik weet niet of hij nog uh, een leuke koninginendag heeft. Gehoord. Nou, zo begon de dag eigenlijk wel goed. Gisteravond was dat. En het was een stuk rustiger in Renen. De fanfare draait alvast warm. En er staan hier al best wel veel mensen langs de route in Renen. Zometeen komt de koningin hier langs. En, nou, het is 8 uur. Ik vond het aardig vroeg. Maar er zijn mensen die waren hier al veel eerder. Nou, je moet er wat voor over hebben natuurlijk, als je de koningin wil zien. Wij staan er nu uh, een uurtje. perfect nou, plekje. Nou, je staat wel een beetje op de derde rij, zie ik. Derde rij? Nou, noem dit derde rij. Dit is de eerste rij. Zometeen komt ze hier naar boven. Een begeleiding van muziek. Hier een trappetje erbij. Nou, een betere plek kunnen we niet krijgen. Bent u fan van de koningin? Absoluut. Kun je het zien? Ja, met bent wel oranje, maar dat is iedereen vandaag. Oké, okay, nou ja, goed. Nee, maar ik ben fan van de... Uh, ik uh, solliciteer naar een plekje bij de oranje comité Je bent een soort uh, tweede Johan Flemings dan. Noem het uh, <laughs> <laughs> hoe je wil. <laughs> ja, zou het op kunnen lijken. Ja. Zou je nog wat tegen de koninginnen willen zeggen vandaag? Welkom in uh, Rena. dat klinkt natuurlijk wel heel erg voorspelbaar. Maar in ieder geval uh, heel veel succes met Frizo. Ja, want dat hangt er toch wel een beetje ja, omheen. Of merkt u daar niks van? Ja, dat merk je wel, vind ik. Het blijft toch een beetje vreemd dat je feest loopt te vieren. Als ik naar mezelf kijk, we staan hier met een paar koters. Als je dan toch bedenkt dat een van die koters in komen zou liggen... en je zou zelf je verjaardag gaan vieren, dat lijkt me toch een beetje raar. Maar goed, in veranderen doe je er ook niet aan. Dus misschien is het alleen maar goed dat het gewoon toch ook wel weer doorgaat als je... Iedere week gaat ze nog naar Engeland begrepen. Oh, ja, nee, maar dat is ze met een uh, randje. Muziek, we zijn er maar even bij gaan zitten. Ja, dat zit hier. Heerlijk. We moeten nog heel lang wachten. Hoe lang zijn jullie hier al dan? Uh, wij waren om 7 uur hier. Nee, dat is niet waar. Gisteravond. Oh ja, we waren gisteravond hier, want we hebben hier geslapen in Rhenen. <laughs> want anders waren we niet op tijd. Komen jullie vandaan dan? Ja, we komen uit Lien, dus 5 kilometer verderop. Maar je moet altijd op tijd zijn. We hebben gewoon een hotelletje geboekt? Nee, we hebben in een winkel geslapen. Illegaal. Echt waar? Ja. En hebben jullie daar op een luchtbedje gelegen? Ja, op een ja, luchtbedje, nee. ja. En voor mij was lekker. Echt waar? Ja. Hebben dus we geslapen dan? Nee. Doei, <lacht> nee. Nee. in de dag 2012, wat heb jij gedaan? Laat het weten. 08011210801121 Steven, goedenavond. Ja, goedenavond, Steven Schutting. Hoe is het? Ja, prima. We ja. hebben een goede koningin de dag gehad. Oh ja, wat heb je gedaan, hoor? Nou, uh, ik, uh, ik ben onder andere inwoner van Rhenen en ik ben uh, vanmorgen om uh, uh, acht zijn we op de fiets uh, richting het centrum gegaan. En uh, daar hebben we een plekje bemachtigd en uh, hebben we de aankomst van de koningin gezien. Kijk, waar stond je? Uh, helemaal vooraan daar uh, bij de haven, waar ze aankwam. Oh nou, ja, niet echt de haven, maar aan de kade. Ja, want jij kent natuurlijk alle goede plekjes in Rhenen. Uh, die ken ik redelijk goed, Ja, dat kun je dus, wel vertellen. Dus je wist waar je moest zijn. Had je er een beetje op verheugd, of dacht je van: nou ja, ach, ik ga wel even kijken en als ik dan niet zie, dan is het ook prima. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik wilde het echt zien. Het liefst had ik er een hand gegeven. <laughs> maar zover is het niet gekomen. Ze dus is tot op een halve meter van me vandaan geweest. Ai. En uh, ik heb het kunnen horen en zien en uh, een paar foto's gemaakt, natuurlijk. Ja, precies. Ja, precies. En ook niemand of anders van het Koninklijk Huis een, een handje kunnen schudden. Nee, nee, nee, nee, daar stonden we toch uh, iets uh, te dik voor in de rij. We stonden eigenlijk ja, wel direct aan de, aan de kant, maar de koningin Dat meer ook voor de kleinere kinderen dan uh, voor de grotere mensen. Ja, dat nou ja, is misschien wel goed ook, hè? Dat uh, is prima. Ja, dat is ook prima. Had je het idee dat, uh, dat heel Renen de zin in had, dat ze, dat ze het nou hun zin hadden? Ja, we waren er eigenlijk al weken mee bezig. En uh, iedereen was uh, uitbundig en uh, mensen hadden er echt zin in om uh, een prachtige in de dag ervan te maken. En uh, volgens mij is dat ook uh, volop gelukt. Ja, nou ja, het zag allemaal mooi uit en het weer hielp ook nog eens een keertje mee natuurlijk. Ja. Dus het was heerlijk weer. Ja, het ziet er, ik vind het altijd een beetje treurig als het dan, als het dan regent. Dan, dan gaan ja. die ballonnen toch net iets minder mooi de lucht in, vind ik altijd. Nou ja, dat, uh, dat geeft natuurlijk de hele sfeer wel een beetje aan. Ik bedoel, als je daar verpietert aan de waterkant staat, want wij stonden er al twee uur van tevoren. Ja. Dan, uh, dan ziet het er allemaal toch wat anders uit wanneer de koningin aankomt... dan wanneer er een prachtig zonnetje schijnt. Dus uh, dat kan ik alleen maar beamen. Ja, ja, dat is dan allemaal net iets mooier inderdaad. Heb jij nog even, want je was dan een halve meter van de koningin verwijderd... heb je nog even goed in de ogen kunnen kijken of, of zij er ook plezier in had? Ja, ik had, het, ik had wel het idee dat ze er plezier in had. Dat was, was voor mij wel heel duidelijk. Ik vond het uh, wat ik wel heel ontroerend vond. was net op tv toen ik die toespraak van de Zag en Veenendaal. Ja. En daaraan zag ik wel dat ze het toch wel, uh, wel heel moeilijk had. En uh, dat vond ik wel. Uh, dat was wel even ontroerend. Ja, dat vond ik ook. Je kon dat vooral. Ja, echt, ja. echt aan de stem. weet ik niet of je dat heel goed kon horen. Dat. Uh, uh, um... Dat ze echt ontroerd was, want ze, ze leek wel ontroerd. Ik heb hier volgens mij een fragmentje. Ik kan me even laten horen, een klein, uh, klein stukje. tevoren. je, horen? je wil, hè? Ja, ja. Het is jammer en verdrietig dat onze familie vandaag niet compleet is. Maar alle hartelijkheid, goede wensen die we gevoeld hebben en gehoord hebben... zullen we doorgeven. Ik dank u voor een fantastisch feest. Ja, je hoort toch wel de ontroering in de stem, hè? Ja, absoluut. Ja. absoluut. En, en, vooral, uh, en vooral in het gezicht was het te zien, en volgens mij ook bij Willem-Alexander. Ja, ja nou, en nou, dat is logisch ook natuurlijk. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat het hartstikke mooi is om zo'n feest te ja. vieren met, uh, met, uh, met je onderdanen, om het zo maar eens te zeggen. Maar ja, dat het daar toch altijd maar in je hoofd blijft, uh, blijft spelen dat, dat wat er gebeurd is uh, ja, met je zoon. Het ligt er natuurlijk nog heel vers in. Hè. Het, is, uh, het is eigenlijk nog heel kort geleden gebeurd... En je moet je toch even, ja, de knop moet om en je moet je laten zien en tonen... naar de rest van de wereld dat het toch eigenlijk uh, een feestdag is vandaag. Ja. En nu dan, met Rene, is het nu het grote zwarte gat? Want uh, ja, hier is een jaar naartoe geleverd natuurlijk. Ja, nou, het is uh, niet het grote zwarte gat. We hebben meerdere festijden in Rene. <laughs> oh, gelukkig. Maar uh, de, de Koninginnedag, dat uh, zal de komende 30 jaar verwacht ik niet meer bij ons uh, aanwezig zijn. Nou, koop de krant morgen, dan kun je nog even nalezen en uh, nog even naval genieten. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Steven.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 I think I'll oh, oh, oh. say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 We gaan ook even naar Eindhoven. Burgemeester Rob van Gijsel, goedenavond. Goedenavond. Ja, vorig jaar was het in Eindhoven druk. Heel erg druk zelfs. Uh, de politie riep toen op om uh, niet meer naar Eindhoven toe te komen. Uh, jullie uh, keken, neem ik aan, met een beetje angst en beven na deze dag. Nou, wat we wel beter georganiseerd dan vorig jaar. Dus uh, we gingen er wel vanuit dat we het goed aan zouden. En dat is ook gebeurd. Ja, ja want, want was het net zo druk als vorig jaar, alleen konden jullie het beter aan? Of was, waren er gewoon minder mensen? Nee, er waren meer mensen dan vorig jaar. We gaan uit van 120.000 bezoekers aan de stad. Plus zo'n 100.000 tot 150.000 mensen uit de eigen stad. Bij elkaar zo'n ruim 300.000 mensen. Mm. En um, dat was wel ongeveer het niveau wat we vorig jaar ook hadden. Alleen we hadden het meer gespreid nu. En we hebben veel meer voorzieningen getroffen, ook in het kader van crowd management. En daar ook een aantal logische snufjes in toegepast, die ons uh, ook voor de toekomst kan helpen. Oh ja, wat, wat zijn die snufjes dan? Nou, we hebben onbemand vliegtuig boven de stad, waarmee we kunnen tellen. Die, uh, volgend jaar zal die waarschijnlijk ook gedurende de, de avond ingezet kunnen worden. We, zijn, we hebben Met camera's kunnen we tellen hoeveel mensen er zijn op een bepaalde plek. En dan hebben we gidsen die mensen doorverwijzen. Overigens twitteren we ook naar plekken waar mensen beter naartoe kunnen gaan. Ja, ja. Want op een aantal plekken was het vandaag te vol. En toen hebben we mensen doorverwezen. Ja, precies. En dan, dan, dan zeggen jullie via Twitter en met gidsen van... nou, ga die kant maar op. Daar is het ook, ook leuk, maar een stuk rustiger. Ja, ja. Dus, een stuk rustig, nou, de, nou ja, daardoor was de sfeer ook wel een stuk um, aangenamer, moet ik zeggen. Ja, precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit dagen zijn als, als, als burgemeester, als je burgemeester bent, ja, dan da, ja. word je wel een paar jaar ouder in één dag. Ja, dat had ik wel, maar we hadden dit jaar wel echt heel goed voorbereid. De lessen van de afgelopen jaren hebben ons echt de harten genomen, en ik denk dat we ook zeer geavanceerd bezig zijn geweest, echt goed in controle waren, en er is eigenlijk geen moment, ik loop het af, hè, want het is nu <lacht> nog uh, even voor negenen, ja moment geweest waar we zeggen, oh, dit loopt, nou, nou loopt het groot risico. En met name rondom crowd control. Daar hebben we vorig jaar op plekken waar veel en veel te veel mensen bij elkaar kwamen. En dat hebben we nu allemaal kunnen voorkomen. Ja. Dat zit toch vanavond een beetje rondom het station. We zijn naar Amsterdam het drukste station van Nederland op Koning in de Dag. En dan is het nog even of we het wel afgevoerd kunnen krijgen. Want ze hebben de maximale capaciteit van het aantal mensen we per uur af kunnen voeren. Ja, precies. Maar ik begreep dat het ook met de NS uh, behoorlijk goed is gegaan vandaag. Dus wat dat betreft uh, loopt alles op, alles gesmeerd in de bronnetjes. Uh. Ja, absoluut. En we hebben nu sluizen bij het station geplaatst in het buitenterrein. Waardoor mensen echt kunnen bufferen. En die worden daar ook nog vermaakt. Hè? Dus dat is er zijn een paar podia. Ja. Als je moet wachten op de trein bij het station... dat je dan ook nog um, nou ja, niet ongeduldig gaat worden. Dat gebeurde vorig jaar, dringen en dat soort zaken. Dus ik hoop dat we dat allemaal vlekkeloos kunnen laten verlopen. U klinkt als een tevreden mens. Wanneer gaat u, u uw eerste oranje bittertje drinken vandaag? Is dat pas als alles voorbij is en iedereen ja. weg is? Eerder ja, zal ik dat in een zeker niet doen. Nee, nee <laughs> want u heeft daar wel gelijk aan... Je bent als burgemeester wel een grote verantwoordelijkheid op zo'n dag. Ja. En alcohol denk ik pas als alles voorbij is. Ik wens je nog een, een, een, een mooie avond en hopelijk dat alles goed blijft gaan. Dank je wel. Rob Verheijssel, dag. burgemeester van Eindhoven. Ja, en zo'n dag begint dan eigenlijk na een avond stappen eigenlijk. Hè. Nou, een nacht heb je dan gehad. En dan begint de dag... Ja, brak. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> <laughs> Ontbijten? Is goed hebben we? Mm, ik heb brood, yoghurt, pennekraam, thee, meer eiwitten. oeh, even kijken, yoghurt. nou, zo gaan dan? ja. Yes? Oké. Okay. Veel koffie en uiteindelijk komt alles goed. Een van de hotspots, alle jaren, is natuurlijk het Museumplein in Amsterdam. Maar was daar dit jaar wel wat te doen? Geen duizenden mensen, geen dj's, laat staan een groot podium. Het Museumplein is helemaal leeg. Nou ja, er zitten nog wel wat mensen in het gras. Een daarvan ben ik. Maar om het nou echt een koninginrecht te noemen, ja... Op museumplein is dit jaar akelig stil. Die Radio 5 direct vertrokken is. Wat jullie daar nou zo van, van zo'n leeg museumplein? Ja, een beetje jammer, hè? <laughs> Niet verwacht, maar uh, ja, het is gewoon zo. Ik kan er niks aan doen, hè? Vind je terecht dat het nou geen feestje is dit jaar? Nee, ik vind het jammer. Echt jammer. Had veel beter kunt. Er ja, is natuurlijk ook wel dat er, dat er heel veel overlast was bij de, bij de mensen die aan het plein woonden. Mensen die gingen pissen in de brievenbussen. En, uh... Ja, oké, okay, maar ja... Het had beter gekend zo. Uh, dit is een beetje saai zo. Wat ga je vandaag doen? Ja, alleen maar V4, hè? Je, je zit er nu nog een beetje op het Museumplein een beetje te relaxen. Zult er gewoon een beetje bijkomen komen voor gisteravond? Het, het is nog vroeg. <lacht> dus. U woont hier uh, in de buurt uh, bij het Museumplein. Ja. En mag het dit jaar niet doorgaan voor Radio 538? Mist u ze? Nee, ik mis het niet. Maar ik heb er geen last van gehad vorig jaar. Geen hey, mensen. Ik mis het, niet. het is wel een beetje saai trouwens op het plein. Geen mensen die in de brievenbus hebben geplast of... Uh... Nee, je had wel als je in de buurt woont mensen die aanbellen of dat ze naar de wc mogen. Dat, uh, dat is nu wat minder. Maar verder, uh. Voor mij mogen ze terugkomen. Eh, Amsterdam is niet saai zonder 538. Het is wel saai. Als je niet op Museumplein bent, dan heb je echt zoiets dat je iets mist. Dus laat ze maar weer gewoon terugkomen. En ik ben hier een buurtbewoner. Dus gewoon terug. Als de buurt het zegt, dan is het zo. Waarom? Dus doe het maar gewoon. Ja? Ik vraag me af of ze volgend jaar terugkomen. Er waren wel minder mensen hè? in Amsterdam dit jaar, 700.000. Vorig jaar waren dat er 800.000. En waarschijnlijk komt dat omdat dus dat muziekfeest van Radio 538... op het Museumplein was verboden en dus niet doorging... waardoor het voor het eerst in jaren eens een keertje relaxen was... op het Museumplein. Dat is ook al heel lange tijd niet meer gebeurd. Wat heb jij gedaan vandaag? Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Hoe was je dag Heb je gewoon op een vrij marktje gestaan? Ergens in een klein dorp leuke spulletjes verkocht? Of misschien ben je wel naar de kermis gegaan? Of misschien heb je uh, well, toch gedacht van ik ga naar Amsterdam toe. Zoek de drukte op en uh, ga daar lekker biertjes drinken. Ik ben benieuwd wat je hebt gedaan. Laat het weten via 08011210801121 121 In Renen en in Veenendaal. Daar kwam de koningin langs. Komt ze daar aan? Ze komt er zeker aan. Er komt een bus aan. Ik mag aannemen dat ze daarin zit met het hele gevolg. Leuk hoor. Ja, we kunnen het goed volgen hier op het scherm. Maar straks komt ze ook hier echt langs, hè? Ja, ze komt zeker. Ik heb begrepen dat ze hier langs komt. Ik ben ook maar op vakantie hier. Speciaal voor haar natuurlijk. En voor in het bijzonder. Ik zijn speciaal gekomen. We staan op een camping in Ingen en al vrijdag gekomen. Nu komen we hier kijken. Lijkt als leuk. Kun je er al zien? Ja, ze komt er al aan, ja. ja. Oh, ze, sta, ze wordt nog een beetje opgehouden. Ze staat daar nog iets te bekijken. Hé, ze is wat kleiner dan ik dacht. Ze <laughs> is maar kleinachtig vrij. Hé, koningin! Ze zwaait. Anne loopt ze weer verder. Ja, oh, dat is wel heel snel vrij. Ja, je wilt oh, foto's nee, maken, nee. Dan doe je zwart, dan niet, je zult, maar door is ze wat toch niet vrij. het is echt super ziet er leuk uit. Oh, Maxima komt. Maxima ja. komt natuurlijk nog. Als zich omdraait, dan roepen ja, we. Dat roepen wij, ja. En Tom Cruise zie ik ook nog niet. Nee, die heb ik ook nog niet gezien. Ja, Maxima! Ze ja. Hallo! Ik <laughs> ben Alexander, die kijkt naar mij. Oh, daar is hij. Ja. Oh, is Daar is zijn, zijn blauwe pak. We kunnen ook naar hem knipogen. Ja, ja. Maurits! Tom! <tie> Maurits! Marilyn! Hallo! Oh, die komt hier. Een handje van Maurits. hoi! Hallo! Ik Maak toch wel even een foto van je? Wacht even. Hij... Oh, hij gaf u een hand? Ja, ja, ja, ja. Snel nog op de foto. Ja, ik heb toch ja. een foto. Oh, hoe was dat nou? Oh, dat was heel erg leuk. Hé, <laughs> hey, mee, kom erbij. Ja, hartstikke goed. Ik maak een foto van je. Hey, je ziet er mooi uit, Emé. We moeten wel heel snel zijn, hè? anders gaat het allemaal ja. niet lukken. Maar ik heb wel een paar leuke foto's gemaakt. Ja, en absoluut. een handje van Maurits. En een hand van Maurits en van Emé. Ook heel leuk. Dan komt het hele gevolg eraan. Ja, daar loopt de Peter oh. van de Vorst. Want dan ziet Sterren hier. Oh, maar die is niet van Koningsdagen. Peter! Toch? Je noemt gewoon aan iedereen? Ik gewoon iedereen, als ik hem ken wel. Hé, hey, hoe was Maxima nou in het echt? Want naar mij, ze lachten naar mij, naar jou? Ja, het is, uh, ik moet wel zeggen, het was wel... Uh, ik moeten even de indruk verwerken nog hoor. <laughs> ik, ik ben er helemaal niet... Uh, helemaal wel <laughs> Ja, het is, leuk, het is wel ja, Ideale schoondochter, hoor. Maar... Nou nee, eigenlijk die ideale ja. dun voor jou ja. Wel. Ja, goed, Je hebt je eigen maximaal, hè. Dat is een beetje jammer. Nou, er was in ieder geval een hoop gelachen daar met uh, het koninklijk Huis. Zometeen nemen we nog een kijkje uh, in de Amsterdamse grachten, of op de Amsterdamse grachten. Dat was het filevaren vandaag. En we gaan ook nog de kermis op. We, we gaan nog even een kijkje nemen bij het spoor. Hoe doet de NS het vandaag? En ja, het was natuurlijk ook gisteravond al feest. de nacht bijvoorbeeld in Utrecht. En onze verslaggever Joris die ging daar even een kijkje nemen. En sprak onder andere met een toiletjuffrouw die een hele, hele, hele zware avond heeft gehad. Dat allemaal zometeen na het nieuws. En dan volgen we ook nog de kraker daar in Engeland. Manchester City tegen Manchester United. Dat allemaal zometeen dus na het nieuws van 9 uur met Christian Bonenbakker.